11 uur. NPO Radio 1 met Patrick Lodiers en Jeroen Stomphorst. Bijzonder goedemorgen. Het is maandag, dus nieuwe ronde, nieuwe kansen. Nou ja, de rondjes hier op de schaatsbaan zijn hetzelfde... maar volop nieuwe kansen bij de 500 meter voor mannen. En daarnaast de kwartfinales ploegachtervolging voor vrouwen. Maar nu is het journaal met Gert Kluk. Het Syrische leger staat klaar om de Koerdische IPG-strijders... in Afrin te hulp te schieten in het grensgebied met Turkije... Volgens de Syrische Staatstelevisie is het een kwestie van uren... voor het leger Afrin binnentrekt. De Koerden in Afrin zijn in gevecht met het Turkse leger. Dat probeert sinds eind januari om de IPG-militie te verdrijven. Turkije ziet de IPG als terroristen. Als het Syrische leger de Koerden inderdaad te hulp schiet... maakt dat de situatie nog ingewikkelder. Syrië krijgt steun van Rusland, de IPG van de VS en de NAVO. Maar niet in Afrin, want Turkije is een NAVO-bondgenoot.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 Iedereen is het erover eens dat het zo niet kan doorgaan... omdat er tientallen van die dure medicijnen... voor hele kleine patiëntengroepen aankomen... die uiteindelijk veel te veel geld van het budget voor geneesmiddelen... in beslag gaan nemen. Dat betekent dat zorgpremies omhoog zullen gaan... en flink omhoog zullen gaan als het doorgaat. Het Zorginstituut gaat de zaak aankaarten bij minister Bruins. Een deel van Amsterdam-West met een stroomstoring... bijna 27 huishoudens zitten zonder elektriciteit. Over de oorzaak is nog niets bekend. In Rotterdam is vandaag het openbare afscheid... van de vorige week overleden oud-premier Lubbers. Tussen 1 en 7 kunnen belangstellenden langs een kist lopen... in de Laurentius- en Elisabeth-kathedraal. Morgen is de begrafenis. In Iran hebben reddingswerkers het wrak bereikt van het vliegtuig... dat gisteren neerstort in het zuiden van het land. Bij het ongeluk kwamen 65 mensen om het leven. Het wrak ligt op een berg op zo'n 3500 meter hoogte. Het aantal thuiszitters, leerlingen die langdurig niet naar school gaan... is vorig jaar niet gedaald. Het gaat om meer dan 4000 leerlingen, zegt de kinderombudsman. Kinderen die bijvoorbeeld of autistisch zijn... of kinderen die vanwege problemen thuis moeilijk aansluiting vinden... Bij het, bij het onderwijs. En er zijn een hoop kinderen die buiten de boot uh, vallen... en die worden uitgesloten. En dat, dat mag niet kunnen. Het kabinet wil dat over twee jaar geen enkel kind meer thuis zit. In West-Vlaanderen is een begrafenis op het laatste moment afgeblazen vanwege een gevaarlijke situatie. Graf Delvers, die op het kerkhof in Avelgem een graf aan het graven waren, vonden zaterdag een granaat uit de Eerste Wereldoorlog. De explosieve opruimingsdienst was dit weekend gesloten. Een ander grafgraven was geen optie, omdat er op het Vlaamse kerkhof mogelijk nog meer granaten liggen. Het weer overwegend bewolkt, wolk, met vooral in de westelijke helft van het land kans op lichte regen of motregen, middagtemperatuur ongeveer 6 graden, morgen droog met soms zon, dan 7 graden. Aan de verkeersinformatie. Er is een ongeluk gebeurd op de A27 van Gorkum naar Utrecht. Tussen het Everding en Houten staat vijf kilometer file... met een half uur vertraging. Er zijn twee rijstroken dicht. Omrijden kan over de A2 en de A12. Klaar met de donkere dagen in huis? Tijd om lichte lounge op de bank. Hou extra voordelig lente in huis.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 54. Nou, naam nou, vinden het wel van, oeh, dit is wel uh, voor mij een hele goede tijd. Eens even kijken hoor of ik moeders yeah. nog kan vinden. Ja, yeah, geweldig. Kordijwijk uit 36,95. 36,95 met een Olympisch record. Ik heb genoten, ja. Radio Olympia. Ik was een Radio Olympia in rechtstreeks vanaf de Olympic Oval in Zuid-Korea. Met Patrick Lodiers en Jeroen Stomphorst. Een bijzonder goedemorgen en welkom bij Radio Olympia. Zuid-Koreanen zijn dol op alles wat hard gaat in een ijshal, Short track, sprinten en K-pop. Ja, Sebastian Timmerman heeft natuurlijk verstand van alle drie. Maar ik neem aan dat hij die K-pop even laat lopen. <laughs> ja, dat en vooral ik de 500 meter bij mannen gaat voorbeschouwen. En de ploegenachtervolging bij de vrouwen, de kwartfinale. Want daar gaan we straks mee beginnen. En het zou eigenlijk wel een schande zijn... als Antoinette de Jong, Marit Leenstra en Irene Wüst zich daar niet weten te kwalificeren... voor de halve finale. En dan die 500 meter. Ja, er zijn wel 15 favorieten op te noemen voor het podium. Onder wie de Nederlanders bij. als het goed gaat tenminste met zijn lies. Ronald Mulder, vier jaar geleden het brons... En natuurlijk Jan Smeekens, regerend wereldkampioen. En vier jaar geleden de man die genoeg moest nemen met het zilver. Maar wil je toch nog iets kwijt over K-pop? Uh, nee, ga ik me <laughs> nog even op inlezen, ja? Hier aan tafel voor de heldere duiding zit Mark Tuitert. Nou Mark, ik heb gisteren genoten van de 500 meter bij de vrouwen. En ja. uh, uh, natuurlijk ook de ploegenachtervolging. En nu is het net omgedraaid. Wordt mm -hmm. het net zo'n spektakel? Ja, zeker. Ja. Bij de 500 dames stond eigenlijk, uh, de favorieten stonden al vast. Dus geen verrassing was dat. Was wel een hele emotionele lading in het stadion hè, met Cordaira en Lee hier. Maar de mannen bij de 500 meter, ja dat wordt, dat wordt waanzinnig. Daar kun je echt geen voorspelling op loslaten. Dat zijn 10, 12 mannen die allemaal kunnen winnen. Het is één moment, één kans en that's it. Dat is te gek, maar... Wat ik mooi vond ook gisteren was bij die ploegenachtervolging... dat je ziet dat ze ineens moeten gaan samenwerken. Ja. En daar is veel over te zeggen, daar is veel uh, te zien. Daar hou ik ook van. Verwacht je dat ook bij de vrouwen? Ja, bij de vrouwen ook. Hè. Bij de mannen zagen we eigenlijk dat het wel een beetje haperde aan het eind. Dat losten ze nog goed op. Met als uh, motor Sven Kramer die redding bracht. Ja, bij de dames uh, is het ook weer eventjes inkomen. Ook al is de concurrentie uh, misschien iets minder... De gedoodverfde favoriet is Japan natuurlijk, waar we tegenaan moeten uh, vechten. Kortom, je moet gewoon een tijd zetten. Het moet even lopen. Kleine foutjes mogen nu nog, dat zag je bij de mannen ook. Hier, dit is even inkomen. Met een goede tijd kom je verder, kom je in de volgende ronde. Ja, en dan gaat het pas echt om. We gaan er zo meteen uitgebreid over praten. Eerst nu tijd voor het Olympisch Sportblok, het Gio. De Olympische Winterspeler in Pyeongchang. Pyeongchang is in de Olympisch Nieuws. Met Geo Lippens. Het internationaal sporttribunaal KAS is een zaak begonnen tegen de Russische curler Alexander Krosjelnitski. Gisteren werd bekend dat hij betrapt is op het gebruik van meldonium. Het is nog niet bekend wanneer de hoorzitting zal plaatsvinden. Ook de Russische Curling, Curling heeft een commissie ingesteld om het dopinggeval te onderzoeken. Krosjelnitski won op deze spelen een bronzen medaille bij de landenwedstrijd. En De Amerikaanse ijshockeyers die hebben zich geplaatst voor de finale. De dames waren in de halve finale veel te sterk voor Finland. Het werd 5-0. en Later vandaag wordt de andere halve finale gespeeld tussen regerend Olympisch kampioen Canada en Rusland. En bij het ijsdansen heeft het Canadijse paar Tessa Virtue en Scott Moir een nieuw wereldrecord punten neergezet op de verplichte dans. 82,68 is het wereldpuntenrecord tot nu toe gereden door dit paar. En daar gaan ze overheen. Jawel, we hebben een nieuw wereldpuntenrecord. 83,67... Voor het koppel Tessa Vitju Scott Moyer. Daarmee leiden ze in het klassement de beste 20 paren schaatsen morgen de finale. En nog meer goede vooruitzichten voor Canada. Want freestyle skier Cassie Sharp gaat aan de leiding naar de kwalificaties bij het onderdeel halfpipe voor de vrouwen. Ze behaalde een score van 93,40 punten. De finale is morgen en de beste 12 deelnemers mogen dan drie runs doen. En voor snowboardster Cheryl Maas zijn de Olympische Spelen uitgelopen op een teleurstelling. Vorige week werd ze 23e op de sloopstijl. Vannacht wist ze zich niet te plaatsen voor de finale van het onderdeel Big Air. Na haar eerste sprong stond Maas nog 17e. Daarom moest ze bij de tweede sprong veel risico's nemen. En bij de landing viel ze. Ja, in de aanloop naar de spelen was verre van ideaal voor snowboardster Cheryl Maas. Ze had gebroken nekwervels en gekneusde hielen, maar Maas was vastbesloten wat moois neer te zetten op haar derde Olympische toernooi. Op het onderdeel sloopstijl was de wind echter spelbreker, maar Maas had nog een herkansing, want haar favoriete discipline die debuteerde op de spelen, de big air. Vannacht was de kwalificatie. Een bijdrage van Edwin Cornelis. Jump Jump 2018. Snowboard. Een nieuwe Olympische discipline: schanspringen voor freestylers. The big air event will take place at the Alpensia Ski Jumping Center, which will create a great atmosphere for the spectators. De stellage is indrukwekkend, gebouwd van stalen pijpen, vergelijkend met een flatgebouw van 10 etages hoog. Eerst is er de schans omlaag. De boarders bereiken een snelheid van rond de 60, 70 kilometer per uur. Dan is er de kikker, het deel van de schans dat omhoog loopt. Je wordt gelanceerd, je vliegt door de lucht en dan komt het erop aan. Illegal is going to go front side. Front 7. Yes, front 720 off her toes, landing it clean. Aan de sfeer zal het niet liggen vandaag. Een heerlijk zonnetje, weinig wind, aangename temperatuur. Er is muziek, er is publiek, een positieve vibe. En die voelde Sherry Maas niet op de sloopstel vorige week. Ze was terug van haar gebroken nek, maar had wel veel last van de gekneusde hakken. De wedstrijd werd ontzierd door vele valpartijen, waaronder twee van Maas. En dat werd veroorzaakt door de harde wind. Toen was Maas duidelijk, die wedstrijd had uitgesteld moeten worden. Ik denk alleen maar als je op zo'n schande rijdt van ik hoop dat ik niet te veel of te weinig wind heb. Dus ja, dat is niet te doen. Je, je bent alleen maar bezig met hoe hard je aan snowboarden bent. En niet met je trucs, niet met je performance. Dus. Ze hoopte toen al dat ze het goede gevoel zou hervinden op de Big Air. Ja, dan gaan we daar een beetje lol op maken. <laughs> maar trainingsbeelden eerder in de week lieten zien dat ze nog steeds niet helemaal happy was. Een val. Maas die gooide en smeet met haar boord.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 in my life. Opvinding bij de Koreaanse speaker. Oh. Oh. En het is Sheryl Maas die het spits mag afbijten. De eerste van 26 boordsters die een score neer kan zetten. Een voor- of een nadeel? Een nadeel. Ja, je bent degene die de punten eigenlijk bepaalt. En de jury geeft altijd niet te hoge punten op de eerste sprong. Want als ze daar naderhand op hoog moeten bouwen...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 Een stapje erbij te doen. Big Air for the first time shows off each athlete's best jump off a long ramp. ...with the best of two counting in qualification... ...and best two of three in the final. So all to play for, nothing to lose. Ja, je weet gewoon dat dit je laatste kans is. En dat bouwt de druk nog iets meer op. Alles of niks, de tweede sprong van Sherry Maas... ...die weet dat ze fors hoger moet scoren... ...om van haar 17e plaats naar Run 1 door te stoten naar de top 12. Het wordt een moeilijke jump. De backside 9 tail grab, die eindigt...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 Al hadden ze wat meer gegeven, had ik nog niet uh, de finale gehaald, helaas. Turijn 2006, toen stond ze nog in de halfpijpfinale. Sochi 2014, vier runs, vier valpartijen, een roemloze aftocht op de sloopstel. Pyeongchang 2018, opnieuw een vroegtijdig einde. Eerst op de sloopstel en vandaag op de Big Air, met lege handen. Ja, het is vervelend natuurlijk. Ik had hier uh, gehoopt om wat mooie resultaten te boeken. Maar mijn weg naar de Spelen toe was al... Geen goede start en dan naderhand met gekneusde hakken hier komen. Het was gewoon een zware road to Pinjongjiang. <laughs> Het was zwaar, maar je zegt ik ga gewoon stug door en in Peking sta ik er weer. Precies wel, ja, daar ga ik voor. Thank you so much for joining us and have a safe journey home. The Big Air, we gaan er even over doorpraten met onze snowboard co-commentator Tobias Aldering. Welkom Tobias, uh, ja. oud snowboarder natuurlijk zelf. Was een mooi debuut. ...van het onderdeel Big Air. Ja, ik denk dat ze hier heel veel moeite hebben gedaan... ...om een ontzettend mooie schans neer te zetten. De, de take-off zeg maar, waar je van afzet, dat was echt perfect. De shape was heel goed. Dus het gaf de alle... shape was heel goed? De shape, ja, de vorm van de, van de afzet, daar zat echt geen hobbeltje in. Hij was heel smoed. De ronding was heel, heel ja, mooi, lang geshaped. Dus dan komen de riders onderweg naar beneden. Op weg naar die schans komen ze geen hobbels tegen. Nee. Dus ja, dat heb je wel eens bij, bij wat kleinere evenementen. Is dit ook uh, gemaakt door Michiel de Ruiter, die Nederlander? Weet ik niet. Nee, volgens mij niet. Nee. Oké, okay, nee. het was meer misschien de sloopstijl afdeling. Ja, de, de uh, moguls heeft hij gemaakt en de aerials. Okay. Ja. Ik vind de titel al mooi. Big Air. Big hair, wat is ja. de oorsprong daarvan? Nou ja, hoog vliegen. Ja, <laughs> ja dat <laughs> doen ze. Ja, dat, ja. ja. ja Big Air, ja. ja nee. een, een, een, een, een judiesport en daardoor ook met allerlei dilemma's te maken. We horen net al, Sheryl Maas, die dan een, een, een, geen tijd, maar een score neer moet zetten. En daar wordt wat conservatief mee begonnen. Dat is lastig, hè, met Ja, ja sport. Je, je hebt natuurlijk altijd discussie. En als het die, als die in je voordeel werkt, dan hou je er braaf je mond over. Maar is ja. dus, ja, in, in ons nadeel allemaal. En dat voelen we ook allemaal wel ja. een beetje, denk ik. En dan is het natuurlijk kijken van had het, niet, had het niet anders gekund? Had de jury niet hier iets meer punten voor moeten geven? Ja, de sport werkt zo dat je dus je moet kwalificeren bij de beste twaalf, meen ik. Ja. En dan kan je door en dan is het morgen of ergens komende week. Ja, over uh, drie de dagen finale. is dan de finale. Ja. En ja. uh, een sprong heeft geen vast aantal punten. Hè. Het is geen kunstschaatsen waar je van tevoren weet wat, wat de routine wordt en waar een bepaald aantal rotaties een bepaald aantal punten oplevert. Dat, mm -hmm. dat wordt per wedstrijd bekeken. En omdat jullie dus als eerste startte, wordt er dus bij haar sprong gewoon een score neergezet en aan de hand daarvan wordt de rest uh, ingeschaald. Ja. Maar het is dus gewoon heel hard van die, van die hoge schans afgaan... Ja. en dan met je snowboard zo, zo mooi mogelijk en zoveel mogelijk trucjes doen. Ja, precies. De hoogte telt heel erg mee. Uh, nou, dat komt er eigenlijk op neer. Gewoon zoveel mogelijk rotaties. En dan ook de uitvoering. Dus hoe lang heeft ze de grab vast, de, bord, uh, de handje aan de bord... en de landing natuurlijk heel belangrijk. Die moet gewoon zuiver ja, zijn. Maar, maar zou het geen goed idee zijn om inderdaad wel al die tricks punten te geven... zoals inderdaad bij het Ja, dat, dat kan niet, want de sport is zit zo, uh, het het zoveel progressie in. Elke wedstrijd, uh, zeker op dit niveau, uh, is, is, zijn er weer nieuwe... Tricks bijgekomen waarvan de meeste mensen misschien nog helemaal niet weten dat ze bestaan, Aha. en dan moeten jullie ruimte laten voor een mogelijke hogere score. Ja. Oh, dus is het echt een nadeel als je als eerste gaat, ook wat je het, al had. Ja, het is in ieder geval geen voordeel. Ja. Dat, dat probleem heeft daarna, moeten ze natuurlijk dan risico nemen. Dat is. Ja, ja. Ze kon niet anders? Of ze had kon, ze toch ze, anders aan moeten pakken? Nee hoor, ze kon niet anders. Uh, ze heeft uh, de goede keuze gemaakt voor die backside nine. En als ze die zuiver had geland, ja, dan had ze gewoon in die finale gestaan. En ja? Ik kan het niet genoeg benadrukken. Zij, is, zij kan zo ontzettend goed snowboarden. Iedereen, elke meisje die in de afgelopen 15 jaar aan freestyle snowboarden is begonnen, die weet wie zij is. Uh, die heeft uh, video's van haar gezien en dat is, uh, dat is waanzinnig. En dat ze op al deze Olympische Spelen ja, toch niet dat presteert, dat is gewoon dood en dood zonde. Ja. Maar dan heb ik toch wel een vraag... Want zij had voor haar eerste sprong 65 punten. Ja. En uh, de winnares die heeft 95 punten. Daar zit toch een groot verschil Dat tussen? Daar zit een heel groot niveauverschil tussen. Maar je moet dus niet alleen naar punten kijken, maar meer naar de verdeling. He, de, de winnares die zou dus uh, theoretisch in een, in een sport waar 0 tot 100 punten worden uh, uitgedeeld, zou zij... Eigenlijk bij elke wedstrijd zou de winnares uh, 100 punten kunnen halen... en de, de la, laatste 0 punten. Hè? Dat, dat is een schaalverdeling waarin ze worden gedeeld. Ja. Ja. Maar het niveauverschil was groot, dat, dat zeg ik zeker. Het was een heel groot niveau. Ik heb nog nooit uh, een dames big wedstrijd gezien... waar ze zulke mooie dingen deden. Ja, dus we hebben hier wel de absolute top gezien. Ja, ja, het, het neusje van de zalm. Op dit moment het hoogste haalbare wat er is. Je merkt wel, Maas die doet er allerlei onderdelen mee. Hè? Dit is al haar derde speler. Nou, het is gewoon geen goed huwelijk, zo lijkt het. Dus Cyril Maas en de Olympische nee, nee. Spelen. Maar we hebben gezien op de halfpipe... Op de op de Big Air, moet ze niet meer specialiseren? Nou um, ja, dat, dat heeft ze ook gedaan, want de Big Air is eigenlijk haar onderdeel. Aha. Alleen toen zij natuurlijk in uh, Turijn voor de eerste keer meedeed, toen was sloopstijl in Big Air was nog niet Olympisch. En toen heeft ze gewoon gedacht: Nou weet je wat, ik ga het me geluk beproeven in de halfpipe. Iets wat ze daarvoor nooit heeft gedaan. Het is absoluut geen halfpipe snowboardster, maar het laat maar haar kwaliteiten zien. Dat ze, terwijl ze eigenlijk in een discipline zit waar ze helemaal niet in hoort, toch de Olympische Spelen heeft gehaald. En ja. ja, nu gelukkig ja, wel weer de switch teruggemaakt, en dan sloopt ze dan bigger, want anders is ze wel meer thuis. Ja. Editie Corazer vroeg haar nog van: joh, <laughs> zien we je over vier keer vier jaar nog terug. Is dat realistisch? Ja, als, kijk, ergere blessures dan uh, wat ze afgelopen zomer heeft gehad, toen ze meerdere nekwerfels brak Erger wordt het niet meer. Nee, maar dus, ze wordt wel weer vier jaar ouder. Ze wordt wel weer vier jaar ouder, maar ja, waarom niet? Ik bedoel, als ze, als ze fit blijft, hard blijft trainen. Uh, ik weet niet of ze dan. ...het niveau nog bij kan benen. Dus of ze dan met een sprong die ze wel landt... ...nog steeds een finale plaats heeft... Hè, dat, ...dat had ze nu kunnen halen. Ja. Dat weet ik niet of dat realistisch is... ...want dat, dat moeten we afwachten... ...want die sport die, die groeit zo snel... ...het niveau groeit zo baal, snel. baal je ervan dat het, dat het haar niet lukt? Want het is zo'n podium dat ook Nederland ziet van... Hey, euh, euh, euh, ...een Nederlandse doet mee met de absolute wereldtop... ...dat ja. horen we altijd, ze is één van de beste... ...maar iedere keer zien we dat het niet gebeuren te spelen. Ik baalde vier jaar geleden al... ...toen eigenlijk heel veel Nederlandse deelnemers... Euh, ...niet aan de verwachtingen voldeden... ...ik baal nu ik baal ook van Nick van der Velde die ten val kwam. Hè. Dus ja. Het is, is zo'n ontzettend mooie sport om te zien. En uh, ja, Nederland moet denk ik moet even wakker geschud worden dat we zulk talent hebben. Alleen ja, als je elke vier jaar de tv aanzet en je ziet iemand vallen... dan, dan leeft dat natuurlijk niet in de maatschappij. En haar vorige val, vorige week, dat kwam toch echt door de wind. Die wedstrijd had toch uitgesteld moeten worden? Die, loto, die, die wedstrijd was een loterij, dat, dat sloeg helemaal nergens op. Daar zijn uh, ook heel veel boze stemmen. En uh, ja, de, de consensus is eigenlijk dat dat niet op die manier had moeten plaatsvinden. Nee. Dus daar is dan wel uh, over nagesproken en dat, dat, dat moet anders? Of, of is dan toch? De televisie die regeert? Uh, nee, daar, daar is wel over nagesproken. Wa waar het misging, hè, dat daar niet die beslissing is gevallen. En uh, ik denk dat daar mensen ook ja. wel kritisch naar gaan kijken... en dat dat de volgende keer niet meer zo, uh, zo gebeurt. Over televisie gesproken... Ja, jij staat daar in de berg, hè? Wij kijken het op tv. Ja, ja op tv ziet het er wel geniaal uit. Is de, is de, de beleving net zo groot als jij daar uh, in de berg staat? Ja, dat is nog veel groter, want dan zie je... Ja, op tv, uh, het, het, de schaal is toch anders. Dus je ziet iemand door de lucht vliegen... maar je hebt geen idee van hoe groot dat eigenlijk is. Ja, maar dan heb je het vooral over de big air, hè? Want het sloopstijl bijvoorbeeld, waar je dus ook de trucks bovenin... De, uh, de, bovenop de berg ja. uh, ziet als televisiekijker... ik kan me voorstellen dat je die beneden minder goed ziet, of dan moet je verder uh, Ja, de uh, er staan wat meerdere onderdelen hier bij deze spree. ...waart zes verschillende secties. Ja, de eerste begint heel ver bovenin. Ja. Dus dat zie je als toeschouwer zie je dat niet echt. Maar bij die big air dan zit je er echt op. De hafpijp ook trouwens. Dan zit je echt dicht op de, op de actie. Ja, wat komt er nog in jouw sport? Want we hebben nu de uh, big air gehad. Komt er nog meer stelbordonderdelen? Ja, de big air voor mannen die komt nog. Ja. En dat, wordt echt, dat wordt op dezelfde schans gehouden als waar uh, Giroud vandaag vanaf is gegaan. En ja, dat wordt ook uh, absoluut huis. Die vliegen ja. nog hoger. Die vliegen nog hoger en die, bigger air. die draaien, ja, ja, En die draaien echt als als tolletjes door de lucht. Dus dat wordt heel spectaculair om naar te kijken. Zaterdag geloof ik. Hè? Is de finale vrijdag de kwalificatie. Ja. Uh, jij bent ook. Snowboarden geweest, kan jij het nog? Kan je ook zo big air? Ik, ik mocht niet van die schans af. Ik had het graag willen doen. Maar waarom mocht je niet vanaf? Ja, de, de, de organisatie kan het niet gebruiken dat uh, er hij is geen andere... deelnemer, Patrick. Ja. Dus in, <laughs> uh, dat zal een dingetje zijn. Ja, dat, zal, dat mij... zal. een dingetje zijn. Nee, je mag met de persaccreditatie mag je niet uh, van de schans af. Ja. Uh, Participating uh, journalism is toch Zeker? goed Gewoon een keertje proberen. En sloopstijl heb jij wel gedaan, hè? mocht, maar er werd mij ook gevraagd om langs de schansen te gaan en niet eroverheen. Ja, en hier heb je niet zoveel keuze. Het is alleen maar ja. één Big Air, dus als je er vanaf gaat, dan moet je er ook overheen. En normale windsporter is dus voor jou natuurlijk helemaal geen piet aan. Uh, zo zonder al die. Uh... Nee, dat moet wel een klein beetje actie. Uh, ja. Ja. <laughs> Oké, <Okay>, Tobias, <laughs> Tobias Aadring, dankjewel dat ja, je hier wilde zijn. 85 in de tijd van Billy Ocean, van T-Pau En dat soort bindjes. Virgo Sharky, a good heart. Even iets anders dan muziek en sport... want veel klokkenluiders hebben te maken met zeer ernstige psychische klachten. Dat blijkt uit onderzoek onder 27 mensen... die misstanden hebben gemeld bij inspectiediensten of aan de pers. Voormalig hoogleraar Peter van der Velde van de Tilburg University in, in Tilburg. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Hoeveel klokkenluiders komen er in de problemen? Nou, van de mensen die wij bevraagd hebben... kun je eigenlijk zeggen dat uh, vrijwel iedereen in de problemen komt. Uh, voor al deze mensen geldt dat uh, het klokkenluiden... een zeer sterk negatief effect heeft op hun inkomen, op hun werk... op een relatie met oud-collega's... op een relatie thuis, met een partner, met de kinderen. Uh, er is eigenlijk misschien geen levensgebied waar het geen invloed op heeft. En hoe verklaart u dat, dat klokkenluiders zoveel last hebben? Uh, dat verklaren we door het feit dat uh, op het moment dat mensen een, een misstand signaleren of ergens melden... Uh, dat doen ze meestal vanuit, uh, gewoon vanuit goede bedoelingen en uh, ook vanuit de hoop dat dat uh, wordt opgelost. En op het moment dat een organisatie of een leidinggevende op het meest moment dat niet oppakt... en mensen melden dat nog een keertje, dan kom je op een gegeven moment... In een althans deze mensen komen in een traject terecht... Die niet een paar weken duurt, maar een paar maanden, soms gewoon jaren. wijzen sterk onder druk worden gezet. en ook te maken krijgen met allerlei impliciete of expliciete. vergeldingsmaatregelen. En dat is een enorme bron van stress voor mensen. Hoe zou. Ja, ik heb wel eens uh, een aantal klokgeluiders gesproken. en ik herken dit, dat ze ja. gewoon echt uh, niet gehoord worden. en ook hij zeker niet begrepen. en vooral ook worden tegengewerkt. Maar hoe zou dit probleem ja. nou voorkomen kunnen worden? Nou, dat is niet één. Een... 1, 2, 3 te voorkomen, want het is een probleem wat al, al, al veel langer speelt, niet alleen in Nederland, maar ook in het buitenland. Um, en ik denk dat we, wat heel belangrijk is voor de samenleving uh, en ook voor organisaties, is a, realiseren dat die mensen dat altijd zijn uit goede bedoelingen, niet om problemen te veroorzaken, maar juist om problemen te helpen. Dus misschien moet er ergens een knopje in, in, in, in, in de hoogte van het management en van de leiding van bedrijven een klop worden omgezet. En een ander ding is, uh, ja, het is ook wel taak op het moment dat mensen klokkenluiders worden... Uh, of zijn geworden uh, dat ze uh, ja, die bijstand krijgen die ze ook echt nodig hebben. Juridisch, praktisch, informatief en dergelijke. En financieel ook? Nou, in Nederland hebben we het huis uh, voor de klokkenladers. Nou, daar zijn allerlei problemen om omheen. Ik hoop echt dat die snel worden opgelost. Want uh, klokkenladers zijn, dat is, niet iets, dat is geen positie die je zelf zou willen nastreven. Dat is vrij ernstig en vrij stressvol. En dat huis voor de klokkenluiders, daar zijn inderdaad problemen om. Hoe kunnen we die zo snel mogelijk oplossen? Nou, er is een, ik heb begrepen dat er een nieuwe bewindvoerder is aangesteld. En ik hoop dat die snel uh, een schoon schip maakt. Waardoor klokkenluiders uh, die ons nu in de positie komen, of in de toekomst in de positie terechtkomen. Uh, ja, dat die de goede juridische ondersteuning krijgen, de praktische steun. En misschien ook wel gewoon begrip voor de situatie waarin ze zitten. Maar in ieder geval dat voorkomen wordt dat uh, toekomstige klokkeladers met effecten te maken krijgen die we nu bij de huidige generatie klokkenluiders zien. Goed, dank u wel. Peter van der Velde van de Tilburg University. NPO Radio 1. Het is precies half twaalf tijd voor de hoofdpunten van het nieuwe scherpclub. Transavia wil de meeste gedupeerden van de pilotenstaking vandaag nog naar een bestemming brengen. Het is de bedoeling om na het middaguur de ingeplande vlucht alsnog uit te voeren. Mensen die helemaal niet meer kunnen vliegen door de staking krijgen de komende dagen een vlucht aangeboden. De piloten staken voor betere roosters en een hoger salaris. Het Syrische leger staat klaar om de Koerdische IPG-strijders in Afrin te hulp te schieten in het noordelijk grensgebied. Het leger van Turkije probeert de Koerden daar juist weg te krijgen. Volgens de Syrische staatstelevisie is het een kwestie van uren... voor het Syrische leger Afrin binnentrekt. In Rotterdam is vandaag het openbare afscheid... van de vorige week overleden al premier Lubbers. Tussen 1 en 7 kunnen belangstellende langs de kist lopen... in de Laurentius- en Elisabeth-kathedraal. Morgen is de uitvaart. En in het zuiden van Iran hebben reddingswerkers het wrak bereikt... Van het, 35, van het passagiersvliegtuig dat gisteren neerstortte. Het ligt op een berg op 3500 meter hoogte. Aangenomen wordt dat de 65 inzittenden zijn omgekomen. Radio Olympia. Met Patrick Lodiers en Jeroen Stompost. En ook uh, in de Radio Olympia hebben wij dagelijks een druktemaker. Pas op, nu volgt een mening. De druktemaker! Is vandaag Massie Hoetak. Terwijl ik dit weekend genoot van mijn jaarlijkse sporthoogtepunt: het NBA All-Star Weekend. waarin de allerbeste basketballers van de wereld twee dagen lang niet tegen elkaar maar met elkaar speelden was er natuurlijk aan de andere kant van de wereld ook opvinding op sportvlak. En niet alleen langs de schaatsbanen in Zuid-Korea... maar ook gewoon in eigen land langs de voetbalvelden. Mijn Ajax was namelijk heer en meester in Zwolle... maar maakte slechts één doelpunt. En in deze fase van de competitie gaat het mij eerlijk gezegd niet meer om... hoe Ajax wint, maar dat Ajax wint. Gewoon winnen. En gewoon even de titel wegsnoepen voor de neus van PSV. Dus beste gode zonen, word gewoon weer even kampioen... Dan kan ik straks weer in de stad lekker gek doen. Verder las ik tijdens mijn sportweekend de volgende zin in de krant: Schaatsland nummer 1 moet bewijzen dat het ook collectief kan presteren. Schaatsland nummer 1. Dat ging natuurlijk over de ploegachtervolging, maar voor mij ging, gingen die 3 minuten en 40 seconden op de Ijsbaan niet alleen over Schaatsen, maar ook over Nederland. Hoe Sven Kramer zich daar in eerste instantie als locomotief... en in tweede instantie als trektrein van de ploeg opstelde... is wat mij betreft precies het voorbeeld... dat wij allen als Nederlandse staatburgers nodig hebben. Overigens zei het scorebord toch echt... Korea first en de Netherlands second. Meteen daarna constateerde ik hoe Jorien Ter de Usain Bolt van het schaatsen is. Met haar supersonisch snelle 500 meter. En zo schakelde ik dus het hele weekend vrolijk... van basketbal naar voetbal en van voetbal naar schaatsen. Van de VS naar Nederland en van Nederland naar Zuid-Korea. Ik zag de basketballers tijdens het All-Star-weekend weer breken met alle natuurwetten van het menselijk lichaam tijdens de dunk contest. Ik zag hoe bizar veel driepunters een mens binnen 60 seconden kan nemen. En ik zag hoe de meest overbetaalde acteur ter wereld, Mark Wahlberg, functioneerde als jurylid en alle topatleten namens de gewone domme Amerikaan een ondeskundig cijfer gaf. En ik was op een gegeven moment zo geïnspireerd wat zeg ik, gehypnotiseerd door LeBron James en Sven Kramer... en Klaas-Jan Huntelaar, dat ik midden in mijn woonkamer... in een, in een catsuit een basketball hoog hield op schaatsen. En toen, op dat moment, gebeurde het. Ik zag iets dat ik in eerste instantie niet goed kon plaatsen... maar naarmate ik langer keek, des te meer ik besefte... dat ik mijn hele leven lang het verkeerde beroep heb nagestreefd. Ik ben niet op deze wereld gezet om te rappen als Tupac... of om te schrijven als Shakespeare, nee... Ik ben op deze wereld gezet om Kimberly Bos te worden. Dames en heren, ik zag de godin van de slee op slechts enkele centimeters boven het ijs vliegen over de baan van de ene scherpe bocht in de andere en ik wist onmiddellijk dat ik mijn roeping had gemist. Met haar handen strank, strak langs haar lichaam en haar strakke blik achter de helm gericht op de eindstreep reed Kimberly Bos geen race, maar ze kerfde met haar slee een gedicht op het ijs. Om alle schade met terugwerkende kracht in te halen ben ik bereid om vandaag nog naar Pyeongchang te vliegen... om daar in niets anders dan in mijn onderbroek... en plat op mijn blote buik... mijn toewijding en liefde voor skeleton te uiten. Ja, ik ben los. En ja, als ik later groot ben, word ik Kimberly Bos. Kom maar snel, Massie Skeleton hutak. Ja. Was het nou ironie dat hij houdt dat AS kampioen werd? Of was dat echt zo? Nee, hij is echt uh, een Amsterdammer wat dat betreft. Oh, okay, okay. Dus wat hij zegt, dat meent hij. Oké. Okay. Hart op de tong, heel goed. De ploegachtervolging <laughs> verliep gisteren bij de Zit mannen niet slekkenloos. Nee hoor. Het kwam door Koen Verwij. Dat was wel heel duidelijk te zien. Verwij weet het aan materiaalproblemen. Maar er lijkt meer aan de hand. Want ook de 1500 meter verliep eerder heel slecht. Elfde werd Koen Verwij. Woensdag zijn de halve finales. En de finale van de ploegachtervolging. En vandaag reed Verwij tijdens de training een half uur lang rondjes. De baan was bijna verlaten. Verwij had oordopjes in. Ja, ik uh, reed eventjes lekker met het muziekje op. Ik Twintig uh, minuutjes uh, heel rustig in mijn lage zone eventjes geduurd. Uh, Duur training voor de mensen die het niet weten. En ja, een beetje voelen, techniek voelen, timing. En uh, een beetje in de comfortzone zitten. Ja, want Waarom doe je dat? Want de rest van de, de ploeg waar je gisteren mee reed doet dat niet? Nou ja, dat weet je. Ik, uh, ik wil graag dingen doen waardoor ik altijd hard ga schaatsen. En uh, wat ik, waardoor ik vroeger ook altijd hard ging schaatsen. En dat, uh, dat gevoel probeer je wel een beetje op te, op te pakken. Want ik heb uh, tot nu toe gewoon tijdens de wedstrijden nog niet uh, heel lekker geschaatst. En uh, ja, dan wil je gewoon de dingetjes doen die je altijd doet. En uh, dat toepassen en dan hopen dat het daarna wel goed gaat. Want weet je nou hoe, uh, hoe het kan dat het niet goed gaat? Gisteren had je het over je schaats, uh, dat er iets met materiaal aan de hand was. Ja, nou ja, weet je, het zijn factoren, er zijn allerlei soorten factoren. Ik heb wel iets aan mijn schaars, veranderd, maar goed, weet je, desondanks wil je de fysiek ook beter staan. En uh, uh, ja, uh, misschien dat het met ziekte te maken heeft gehad in uh, een paar weken terug en dat het uh, te lang aan heeft gehouden. Maar goed, ik voel me heel goed en uh, ik krijg het in de training altijd wel weer lekker terug. Dus uh, ik denk dat het wel goed moet komen. Maar je zegt dus nu ook, het, fysiek is het ook niet helemaal in orde? Nou ja, ik voel me nu wel fysiek gewoon tijdens de training de afgelopen twee weken dat ik hier een in Japan dan heb ik gewoon heb ik hele mooie trainingen en snelheidsdingen neergezet. Dan laat ik het wel gewoon zien. Alleen jammer dat het in de wedstrijd gewoon eventjes nog niet gebeurt. Hoe gaat het nu verder? Want jij wil natuurlijk die ploeghoudervolging ook de volgende rondes rijden. De halve finale en de eventuele finale. De eventuele finale. Uh, hoe gaat dat eruit zien? Uh, nou ja, weet je, we zijn een team met z'n vier hè? En uh, dat is een teamonderdeel. en ik, uh, ik heb tot nu toe, heb ik, we hebben met z'n drietjes, uh, zijn we naar de volgende ronde toe gegaan. En uh, nu gaan we kijken inderdaad met z'n vieren wat de beste opstelling is. En uh, als er iemand gewisseld moet worden, moet er iemand gewisseld worden. Maar we gaan gewoon met z'n vieren voor het beste resultaat en uh, dan gaan we zien wie erin zit. Is er al overleg geweest? Uh, we zijn bezig, natuurlijk. Uh, we hebben al overleg al, we hebben al uh, gekeken naar de beelden. En, en uh, ja, dan uh, zie je natuurlijk wel dat ik iets fysiek iets minder ben. Maar het gaat gewoon goed. En wat zeg jij dan? Uh, stel mij maar op? Of uh, doe maar niet? Nee, wat, ik, uh, ik zeg gewoon hoe ik erover denk. Hoe ik me voel en wat ik denk, wat ik kan. En uh, dat doet iedereen van de ploeg. En uh, dan uh, overleggen we met z'n vijven wat, wat we gaan doen. Wanneer Mark. wordt de knoop doorgehakt? Dat uh, gaan we morgen doen. Morgen wordt de knoop doorgehakt. Dan weten we wie... Er gaat rijden. Althans, dat beter zij het. Nog beter wij het. Wellicht overmorgen. Mark Tuitert heeft mee zitten luisteren. Zeker. Hoe luister jij naar Koen Verweij? Geloof je zijn verhaal? Nou, hij was duidelijk uh, de, ja, de zwakste schakel. Hij is gewoon niet fysiek fit. Dat geeft hij ook wel aan. Um, maar hij zoekte en... het eerst in het materiaal. Ja, net, net, na, de, weet je, net na de race dan, dan roept iedereen wat. Wat, ja. wat wel opvallend was, is dat Koen werd als eerste gevraagd. Die zei hij ja, had zijn materiaal. Jan Blokhuizen zei, ja, dit is het sterkste team met z'n drieën. En toen kwam Sven Kramer aan het woord. De, ja, toch wel de captain, de leider in alles. Ja. En die zei, ja, we zijn met z'n vieren. En het sterkste team gaat rijden. Dus, uh, en een goede verstaander. Een goede verstaander leest dan uh, dat Sven Kramer bepaalt wat er gaat gebeuren. Maar die zal Patrick heus... Patrick Roester in. Ja, Patrick Roester is een hele goede optie. Die is in vorm. wil won Zilver op de 1500 meter. Dus eigenlijk is dat ja, de logische vervanger van een koen Verwij. was Die eerste rit was een rit om te testen hoe iedereen ervoor staat. Nou ja, de, die test... Ja heeft uitgewezen dat Nederland op dit vlak niet goed genoeg is om als ze zo rijden om te winnen. Dus er moet iets veranderen. Nou, dat kun je in die halve finale doen. En uh, Koen ja. is natuurlijk uh, dat is een knokker, dat is een ontzettend sterke uh, jongen. Alleen als je gewoon fysiek niet helemaal top bent. Hij werd elfde op de 1500, zijn 1500. Ja, dan moet je, toch, uh, dan moet je als bondscoach uh, of als kramer en misschien zelfs als Koen van Weijs zelf uh, je conclusies uh, trekken. Was jij ja. geschrokken van het niveau gisteren? Nee, wat ik wist van, uh, van, van Zuid-Korea reed heel goed, heel sterk. Uh, dit is wel wat Nederland kan. Uh, alleen um, ja, de, de concurrentie is gewoon groter. Hè? Vier jaar geleden was het een makkie eigenlijk. Als je het vergelijkt met de twee vingers in de neus. Toen reed iedereen ook in bloedvorm rond. Toen was Koen Verwij op zijn toppen van zijn kunnen. Jan Blokhuis op zijn toppen van zijn kunnen. Sven Kramer ook. Uh, nou ja, Sven is nog steeds. Hè, die werd wel Olympisch kampioen 5 kilometer. Maar uh, het is meer dan ooit heb je een team nodig. En meer dan ooit moet Sven Kramer de kaart trekken. Nou, dat doet hij wel. Alleen Sven. Als hij op kop rijdt, moet hij zonder om te kijken vol gas kunnen geven. Dat tweede gedeelte. Sven begint op kop, die trekt hem aan. En in het tweede gedeelte komt hij nog een keer op kop. En dan moet hij hem vol die, die, die lagere 26ers in trekken. Mm -hmm. En dan kan je niet hebben dat je denkt van, oeh, er hangt nog iemand achter die op het vinkertouw hangt. Want dan kan niemand hem meer loslaten. Nee, vanochtend, uh, vanochtend hebben wij ontbeten met uh, Erben Wenemars en Jeroen. Zeker. En, en uh, die, die, die, heeft er, mee? die heeft er een theorie over, hè, Erben? Zeker heb ik er een theorie over, hoor. Ja, nee, ik. Uh, uh, Kijk, Koen moet er gewoon uit. Koen moet, je, moet er nu gewoon... Die is, die is gewoon niet fit. Die heeft gereden. Maar uh, het blijkt gewoon dat hij op dit moment gewoon niet sterk is. Dat zal hij absoluut niet, niet leuk vinden. Uh, want Koen wil natuurlijk altijd rijden. Koen is ook, uh, heeft ook een groot ego. Hij wil, hij wil natuurlijk graag rijden. Maar Koen is wel heel belangrijk geweest voor deze boekachtervolging. Koen heeft er wel voor gezorgd. Dat, dat Nederland hier überhaupt op de Olympische Spelen staat. Oh, vertel eens even. Nou ja, wij, wij hebben ons, ons nog maar te nauwere nood geplaatst voor, voor deze Spelen. En ja. er is uh, meerdere malen een beroep gedaan op Koen: Koen, ga alsjeblieft rijden. Bijvoorbeeld toen in Salt Lake City. Toen, toen wilde hij absoluut niet rijden. Maar omdat er toen uh, puntig gescoord moest, moest worden... heeft hij wel gewoon gezegd... oké, okay, okay, ik rij omdat het moet. En dat heeft hij allemaal wel gedaan. Dus Koen heeft een heel groot aandeel in het goud... wat er zo meteen gehaald gaat worden. Maar Koen wij moeten eruit, maar je had nog een, je had nog een punt. Nou ja, ik denk, ik denk ook zo... Uh, als je kijkt naar, naar, de, naar de verdeling... dan denk ik gewoon echt dat, dat, dat Sven... Aan, aan het begin moet hij gewoon nog langer op kop rijden. Want uh, de, de stad is verreweg het zwaarste... van de ploegachtervolging. Dat is voor iedereen zwaar. En als, en als Sven die, die, die, die ploeg eerst twee ronden op kop... Ja, maar Sven rijdt al zoveel op kop? Ja, Sven gaat in totaal gaat, denk ik, bijna vier ronden op kop rijden. Dat kan hij gewoon. En wat die andere mannen moeten doen... Die moeten er alleen maar aanhangen... En die moeten dus laten zien dat ze snelheid hebben. Bijvoorbeeld Patrick Roest of Jan Bokkars... Hoeft maar één keer aan te zetten. Eén keer een, een, een, een hard rondje te rijden. En dan heb je een constante snelheid. En dan rij je, rij je gewoon uit naar, naar de finish. Mark, ben je het daarmee eens? Nee, uh, niet helemaal. Want ik denk, natuurlijk moet Sven de kaart trekken. Alleen, uh, wat, waar, je, waar het vroeger wel eens misging, is dat Jan Blokhuis iets snelheid laat zakken. Sven kan hem altijd weer op snelheid trekken. Dus ik heb liever dat Sven die snelheid weer in de trein kan brengen... dan dat hij te lang op kop rijdt en dan wel die rondetijden kan rijden... maar niemand hem meer naar beneden krijgt. Sven krijgt altijd halverwege die rondetijden naar beneden. Ja, maar gisteren was, was de, waren de rondetijden van Sven ook, ook niet, niet het langzaam. Dus Sven reed reed prima rondetijden. Ik heb Sven ook gesproken nog na de, na de wedstrijd... want hij is gisteravond bij Studio Sportwinter geweest. Hij zei, ja, ik heb gewoon heel veel over, ik kan, ik kan nog harder. Dus hij gaat ook, ja. gewoon, ook gewoon harder ja. rijden, maar je moet ook op zeven rijden. Want het moet niet hetzelfde gebeuren als bijvoorbeeld bij de bij de Noren, dat op een gegeven moment één keertje zo hard gereden wordt... dat een jongen ondervaren, een jonge, bijvoorbeeld zo'n jongen als Petit Roos of wat gisteren er gebeurde bij, uh, bij, uh, bij, bij Koevervij, dat ze eraf gaan. Dus je moet gewoon zorgen dat je een, meteen de tempo ja. vindt... wat meteen goed is, 26,5 is goed genoeg... want dan rijden we gewoon, gewoon naar huis met 3,37... en dan word je gewoon, uh, gewoon heel makkelijk Olympisch kampioen. Goed, tot zover de mannen. Vandaag natuurlijk de vrouwen aan de beurt. In de kwartfinales van die ploegachtervolging... Hetzelfde eh verhaal natuurlijk. Als het Oranje-trio straks net zo schaats als vier jaar geleden in Sochi... dan hoeven we ons daar geen enkele zorgen om te maken. Goede start van uh, Irene Wust Kan Inge de Bruin voorbij gaan, want als Wust goud wint... heeft ze dan vier keer goud, drie keer zilver, één keer brons. Wust gestart en na een halve ronde, goeie ah, dag zeg, één ah, ah, seconde. Ah, en het kan 64 nog honderdste. Ja, er het kan en, wel. Nou, dan gaan we kijken oh. hoeveel er in de rondjes. is. seconden oh, oh. in de ronde. Dit is een soort van toch een soort van erenronde... voor het Nederlandse schaatsen. Want wij hebben gewoon twee weken lang hier het Nederlandse schaatsen gedomineerd. En we krijgen gewoon een soort van erenronde. Wat niet één erenronde, vijf erenrondes. Wüst met arm op de rug is bezig aan het trainingsritje. Wij gaan rustig naar, naar, naar de finish rijden. Want wij zijn het allerbeste schaatsland wat, wat er maar bestaat. Op weg naar het achtste goud van deze Olympische Winterspelen. En hier komt het Nederlandse drietal. Wust Leenstra en Tamors zijn juist en al voor de finish. Goud voor Nederland. En dat is we al na 200 meter. Sjonge wat een overmacht tegen. Maar ze hebben gewoon rustig gered. Deze meiden kunnen nog veel harder schaatsen. Maar dat was helemaal niet nodig. Irene Buus, Marit Leens en Jorien Termors Moors. Vier jaar geleden dus oppermachtig. Inmiddels is er wat meer concurrentie, eh, uit het. Nou, wat meer. Ja, nou, met name Japan. Hè. Japan, ja. daar, daar raakt iedereen niet over uit. Dat is toch de enige echte dat concurrent? Is dé concurrent. Is. Ja, dat is de concurrent, de favoriet voor goud. Die reden het wereldrecord, worden aangevoerd door uh, Miho Takagi. En uh, Miho Takagi die heeft alle 1500 meters gewonnen. Die, werd, die rijdt hier ook gewoon hartstikke goed. Dat is de locomotief. van, uh, ja. van uh, En daar hebben ze zoveel op getraind. Ja, dat die Japanners gooien alles op dit goud. En ze, dat moeten ze hier gaan doen. Dus. Hey, maar luister eens. Wij hebben één vrouw. Die ja. is een partij in vorm. Ja. Mijn lieve. En die doet niet mee. Die staat niet op het lijstje. Hoe is... Hoe, waarom eigenlijk niet? Waarom is die... die Jori Ter -Mors heb ik het ja. natuurlijk over. Maar waarom is hij geen reserve? En nou, Lotte van Beek wel? Ter heeft niet meegedaan aan dat hele, hele teamgebeuren rond oh, de nou oh. ja, Ze heeft ook in de weerherenveen gereden. Daarna heeft ze een paar keer verstek laten gaan. wat ze natuurlijk een short ja. wedstrijden reed. Ze, was, uh, ja, ze heeft zich ook niet gekwalificeerd voor de 1500 meter, wat ook wel weer een graadmeter is voor die ploegachtervolging. Ja, met, uh, nu zou je kunnen zeggen, dat is een, uh, dat is een doodzonde. Wil je, ja. wil je goud winnen, heb je nou, haar nodig? Ik wil maar, zeggen, moet je dat dan niet ook, sorry Patrick, ja, no. moet je dat dan ook niet even die reserveplek openlaten? Of mag dat niet? Nee, die moet je invullen. Wanneer moet je die invullen? Uh, volgens mij voor 7 februari was dat. Okay. Uh, dus dan weet je nog niet hoe ze gereden heeft. Um, ik weet niet. Uh, zo jammer hè? want bij voetbal zet, dan roepen we dan worden van Persie toch in vorm. Ja. Van Persie hup, dus Dat, dat is dan even over de vrouw die niet rijdt, nee. dan even over degene die wel ja. rijden. Nou, daar we wil hebben ik nog even, genoeg. Daar wil ik even weten of uh, Irene Wust eigenlijk net zo'n motor is als dat zwenkramer bij de mannen is. Ja, Irene Wust is de motor en de aanvoerster ook. En weet je wat we ook in het begin van het seizoen zagen? Toen hebben we Irene Wust ook gewoon gemist. Die was niet goed. Die moest in vorm komen. Dus Irene Wust is nu gewoon goed. Dat hebben we gezien op de 3, Dat hebben we gezien op de 1500. Dus uh, die gaat hier de Oppakken. En, maar uh, Als het zo goed is, ja. kunnen we misschien ook wel Japan verslaan. Ja, nee. oh, dat kan zeker. Dat kan zeker. Weet je, Japan, je kan alles winnen. Dat hebben we met zoveel wedstrijden gezien al in het voorseizoen. En dan moet, moet het hier gebeuren. Die meiden groeien naar elkaar toe. Leenstra heeft een medaille op zak. Uh, individueel, eindelijk. Uh, Wust, uh, Wust is Olympia. Ja, die, rijdt, die rijdt gewoon goed. Antoinette de Jong... Um, ook prima. Dus uh, nee, ik denk het de Nederlands team, we zullen het zo zien. Maar ik denk dat ze ook gewoon beter zijn dan ooit uh, in ieder geval dit seizoen. En het is gewoon de regerend wereldkampioen. Hè? We gaan het inderdaad zo zien. Want het uh, nieuws van 12 uur gaat iets naar voren. En dan uh, gaan uh, de Nederlanders, de, de damesploeg al uh, in de baan komen. Um, ja, ze moeten bij de, bij de beste vier uh, vandaag. Ja. Gaan we ja. dat halen? Ja, zeker, zeker. Maar weet je, ze kunnen nu één wedstrijd rijden vandaag. En dat is ideaal. Dan kun je gewoon testen en dan kun je vol gas gaan. Ze hoeven ook niet in te houden. Er staan geen andere wedstrijden op het programma. Dus uh, dit is een ideale warming-up. En uh, die hebben we ook nodig. En dan gaan we zo meteen zien hoe het gaat met die Nederlandse vrouwen. Wij gaan genieten hier van uh, Koreaanse popmuziek. U gaat luisteren naar het nieuws dat dus naar voren is gehaald. En straks vol gas. Tot zo.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 Op zoek naar elektronica en techniek. Ga dan naar konrad.nl. Techniek begint hier. NPO Radio 1 met Patrick Lodiers en Jeroen Stomphorst. 12 uur stipt starten de Nederlandse vrouwen voor de achtervolging. Daarom is het internationaal iets vervroegd. Met daarin meer over de staking bij Transavia. Hier is Gert Kluk.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 de IPG van de Verenigde Staten en de NAVO, maar niet in Afrin... want Turkije is een NAVO-bondgenoot. In Rotterdam is vandaag het openbare afscheid... van de vorige week overleden op Lubbers. Tussen 1 en 7 kunnen belangstellenden langs een kist lopen... in de Laurentius- en Elisabeth-kathedraal. Daar ligt ook een register. De begrafenis van Ruud Lubbers is morgen in familiekring. Daarvoor is er nog een besloten denkingsbijeenkomst... ook in de Rotterdamse kathedraal.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 Bijna 27.000 huishoudens zaten zonder elektriciteit. Rond 11 uur waren de problemen voorbij. Het NOS-journaal. Het Zorginstituut Nederland wil dat dure medicijnen alleen worden vergoed als de fabrikant uitlegt hoe de prijs tot stand komt. Schrijft het FD vanochtend. Het instituut beoordeelt nieuwe medicijnen in het basispakket. Bestuursvoorzitter Arnold Moerkamp van het Zorginstituut. Goedemorgen. Goedemorgen. U spreekt in het FD van chantage. Waarom zegt u dat? Nou ja, omdat uh, wij geen inzicht uh, krijgen aan de ene kant. Uh, en je aan de andere kant uh, natuurlijk uh, ook zou willen dat het uh, geneesmiddel gewoon vergoed wordt voor, uh, voor die patiënten. En er nu een spel gespeeld wordt door de fabrikanten over de rug van uh, deze, patiënt, nee, over deze patiënten. En uh, ja, dat vinden we toch buitengewoon vervelend. Hoe groot is dit probleem? Dat is vrij groot, want uh, we hebben nu een aantal van deze gevallen gehad. Het uh, gaat om uh, behoorlijk wat geld, maar niet alleen tot nu toe. Maar er zitten er ook nog heel wat uh, aan te komen. En uh, ja, alles bij elkaar. Uh, kun je constateren dat met name die hele dure medicijnen... een steeds groter deel van het zorgbudget uh, opslokt. En daarmee dus uh, ja, voor, uh, voor problemen zorgt uh, in de betaling van de zorg en de betaalbaarheid van de zorg. Waarom willen farmaceuten eigenlijk niet zeggen hoe een prijs tot stand komt? Ik heb geen idee, uh, uh, want ik zou ook zeggen dat als je een goed verhaal te vertellen hebt, uh, waarbij je kunt aantonen dat je een redelijke prijs vraagt, gelet op ook je onderzoek en alles wat er moet gebeuren voordat je een medicijn op de markt kunt brengen, dat als je een goed verhaal hebt dat je dat ook wil vertellen. En ze willen het uh, gewoon niet. Denkt u dat ze de zaak beduvelen? Nou ja, nee, Kijk, beduvelen dat is, een, uh, dat is een kwalificatie die ik niet zou willen uh, gebruiken. Ze zijn monopolist. En uh, ze kunnen in feite vragen wat, uh, wat uh, de gek tussen aanhalingstekens uh, daarvoor vraagt. Ja, dat komt wel okay. dicht bij beduvelen, zou ik zeggen. Nou ja, dat zijn uw woorden. Arnold Moerkamp van het Zorginstituut Nederland. Dank u wel voor deze toelichting. Graag gedaan. Ja.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 En in ruil voor zijn medewerking kreeg hij een waardig afscheid. De affaire kwam onlangs aan het licht door, door publicaties in de Britse pers. China is woedend over beschadiging van een terracotta-beeld... dat was uitgeleend aan een Amerikaans museum. In het museum in Philadelphia was een Chinese tentoonstelling... met een 2000 jaar oud standbeeld uit het beroemde terracotta-leger. Snachts drong een man binnen, brak een duim van het beeld af... en nam een selfie. De FBI spoorde hem op...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 Goedemiddag, welkom terug. Het is uh, vlak voor 12 uur in Nederland. En drie vrouwen in het oranje maken zich klaar voor hun eerste wedstrijd. De ploegenachtervolging. Erben en Sebas. Ja. Over een uh, minuut precies, dan uh, gaat Nederland van start in uh, de eerste kwartfinale hier. Ik kijk naar een uh, ontspannen Irene Wust. Die nog even een gezellig babbeltje had met een van de scheidsrechters van het vrouwentoernooi. Dat is de heer Bert Timmerman uit Nederland. Afkomstig, overigens geen familie van. En Irene Wüst heeft op dit moment de ijsbaan betreden. Net als Marit Leenstra en net als Antoinette de Jong. Dit drietal reed dit seizoen nog niet samen. In deze opstelling kwam Nederland nog niet in actie bij de drie wereldbekers en het Europees kampioenschap in Colonna, Maar... Dit drietal werd vorig seizoen op deze baan wel wereldkampioen. En dat deden ze toen in een tijd van 2 minuten 55 seconden en 85 honderdste. Het Olympisch record is een drietal seconden langzamer. Dus je kunt meteen al wel zeggen als je dat, dat uh, Olympisch record van Sochi... dat uh, de, het niveau van de ploegenachtervolging bij de